Zes uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Staatssecretaris Zijlstra blijft bij zijn bezuinigingsplannen voor de cultuursector. In de Tweede Kamer wees hij gisteravond onder meer een voorstel af om minder te bezuinigen op de regionale orkesten. Zijlstra vindt niet dat de bezuinigingen een kaalslag betekenen, omdat er nog altijd 700 miljoen euro naar cultuur gaat. Het kabinet wil er 200 miljoen op bezuinigen. De vakbonden hebben opgeroepen vandaag en morgen het openbare leven in Griekenland plat te leggen. De bonden willen dat het parlement tegen het bezuinigingspakket van de regering stemt. Die bezuinigingen zijn nodig om nog geld te krijgen van de EU en het IMF. De uitslag van de stemming morgen is erg onzeker. De oppositie is tegen en ook een aantal leden van de partij van de premier dreigen tegen te stemmen.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 In de Verenigde Staten is het nucleaire laboratorium in Los Alamos gesloten in verband met een bosbrand. Het vuur in de staat Nieuw-Mexico brak zondag uit en bereikt mogelijk ook het lab waarin de Tweede Wereldoorlog de eerste atoombom werd ontwikkeld. Volgens het onderzoeksinstituut ligt het radioactieve materiaal veilig opgeslagen. Het weer vandaag opnieuw een tropisch warme dag met temperaturen tussen 26 en 33 graden. In het westen is het vanochtend al bewolkt en in de loop van de dag verspreiden stevige regen en onweersbuien zich vanuit het zuidwesten over het land met kans op windstoten en hagel. Dit was het NOS journaal. Het NOS Radio -in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. En dinsdag 28 juni, goedemorgen, u hoort het. Het wordt weer heel warm vandaag en u moet rekening houden met zwaar weer. U hoort daar meer over deze uitzending. Belgische treinreizigers hadden het gisteravond al zwaar. Urenlang zaten ze in afgesloten treinstellen in de broedende hitte. U hoort er zo meer over van onze correspondent Joris van Poppel. Marco, Visser is vanochtend in Nieuwe Gein... waar gisteren dat zorgcentrum afbrandde. Daarbij vielen enkele zwaar gewonden. En de overige bewoners lijken geluk gehad te hebben. Ze worden nu op andere plaatsen opgevakt. Dan de Raad voor de volksgezondheid. Vindt ...dat de kwaliteit van de gezondheidszorg omhoog kan en moet. Voorzitter Rien Meijering vertelt na acht uur hoe de zorg beter zou kunnen worden. Voor de cultuursector is er nu weinig hoop meer dat het nog mee zou kunnen vallen met de bezuinigingen. Staatssecretaris Zelstraak kreeg gisteren de steun van de Tweede Kamer voor zijn plannen. Straks een verslag van het debat. En nog altijd is compensatie voor knielmilitairen en Nederlandse ambtenaren... ...die in Indonesische jappenkampen zaten, niet geregeld. De Tweede Kamer er vandaag nog maar een keer over. Nou, wij ook met Jan de Jong van het Indonesië-platform. De Kamer praat ook over alcohol en jongeren. En over het strafbaar stellen van het drinken door jongeren onder de 16 in het openbaar. En zendercoördinator van Radio 2, Kate. Kees Toering, die spreken we over een verplicht kwotum aan Nederlandstalige muziek. we kunnen al verklappen dat hij er niet zo blij mee is. <laughs> Australische aboriginals, die spreken van een tsunami aan westerse immigranten. En een eigen huis bouwen is helemaal in. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien uur. Kunt u ons volgen via internet, via nos.nl. Of via Twitter voor al uw vragen en opmerkingen. Ons account daar is NOS Radio 1. Een kamermeerderheid van VVD, CDA en PVV steunt de plannen om 200 miljoen op kunst en cultuur te bezuinigen. Tijdens het debat over de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra werd ook duidelijk dat hij geen aanpassingen gaat maken in die bezuinigingen. Zijlstra wil dat kunstenaars niet alleen maar leunen op de overheid, maar hun geld van meerdere plekken vandaan halen.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 dan zal dat de culturele sector versterken. Coalitiepartijen en de gedoogpartner vragen wel om een paar kleine regionale aanpassingen. Daarover stemt de Kamer later deze week. In Den Haag protesteerden gisteren zo'n 7000 mensen op het Malieveld tegen de bezuinigingen. Staatssecretaris Zelstra had daar wel begrip voor. Ik snap heel goed dat het mensen op het Malieveld heeft bewogen. Kijk, die zetten zich met ziel en zaligheid in voor de cultuur. En daar zitten pijnlijke keuzes in. Dus dat mensen daar niet blij mee zijn, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar we moeten de resonantie op orde krijgen. We moeten de afhankelijkheid van overheidssubsidiering achteruit dringen. En daarom hebben we de keuzes gemaakt. Maar ik snap dat het pijnlijk is. Een klein deel van de demonstranten hield bij de Tweede Kamer een lawaai-demonstratie. Ja, dat dus. De mobiele eenheid greep in toen demonstranten tegen afspraken in probeerden het Binnenhof op te komen. Veertien demonstranten zijn uiteindelijk bij het protest aangehouden. Ja, en dan die chaos op het spoor gisteren in België. Duizenden treinreizigers kwamen vast te zitten op de stations. 30 graden en dan vertraging met de trein. Voor sommige mensen genoeg om onder stoom te geraken. Een probleem met de bovenleiding in de buurt van Brugge... heeft enkele duizenden passagiers toen stranden aan de kust... In Gent zaten 500 tot wel duizend mensen vast in oude treinstellen zonder airconditioning. Door de drukte en de warmte zijn tientallen mensen onwel geworden. Het is wel een beetje hels, want iedereen zat er dan op elkaar gedrukt. En iedereen, wat is er nu gebeurd? Zijn af? Mensen vlogen van. in Blankenbergen moesten zo'n 20 mensen naar het ziekenhuis. In Gent kregen mensen uitdrogingsverschijnselen en moest een kind naar het ziekenhuis. Veel reizigers klaagden ook nog over een gebrek aan informatie.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 Sidney zal die term gebruiken in al haar officiële documenten. En dat is een belangrijke stap voor de Abor aboriginals, vertelt correspondent Robert Portier. Het woord invasie is natuurlijk veel negatiever dan het woord European settlement of kolonisatie, wat normaal wordt gebruikt. Maar veel aboriginals vinden dat de Europeanen een verwoestende invloed hebben gehad op hun cultuur. Ze raakten hun land kwijt, verloren hun rechten en dat wordt nu erkend door in de teksten het woord European Settlement, te vervangen door invasie. De jaarlijkse viering van Australia Day... wordt door Aboriginals ook Invasion Day genoemd. De meeste Australiërs vieren op 26 januari de oprichting van hun staat. Maar elk jaar zijn er demonstraties om te protesteren... tegen de achtergestelde positie van Aboriginals. In de Verenigde Staten is een oud-gouverneur... schuldig bevonden aan corruptie. Rod Blagojevich is van de staat Illinois... He heeft geprobeerd de oude Senaatzetel van Barack Obama te verkopen. Die plaats kwam vrij omdat Obama president werd. En Blagojevic zei diep teleurgesteld te zijn over het oordeel. Patty en ik zijn natuurlijk heel teleurgesteld the het resultaat. Ik ben eerlijk gezegd Er is niet veel te zeggen, dat uh, we willen naar, huis naar onze kleine en, uh, en, en, en, en talk to them and gaan en met hen praten en dingen uitleggen en dan proberen we dingen uit te things En ik ben sure dat we jullie weer zullen zien. Blagojevich wilde naar huis om zijn dochtertjes de zaak uit te leggen. Van de 20 aanklachten verklaarde de jury de voormalige gouverneur op 17 schuldig. Blagojevits ontkent en zegt dat de aanklager er alles aan heeft gedaan om hem aan de schandpaal te nagelen. Ik didn't geen any laws, I didn't do anything wrong. De uh, government, the federal government, and this particular prosecutor uh, did everything he could uh, to target me and prosecute me. Blagojevic ging voor de uitspraak nog met knikkende knieën de rechtbank binnen. Hij zei dat hij er maar het beste van hoopte. Maar het ziet er dus niet altijd best uit voor Blagojevic. Op veel van de aanklachten staat een maximum gevangenisstraf van 20 jaar. De kans op zo'n maximale straf is echter niet zo heel erg groot. Libië heeft zich uitgesproken tegen het arrestatiebevel voor leider Gaddafi. Volgens de Libische minister van Justitie is het internationaal strafhof... slechts een dekmantel voor de militaire operatie van de NAVO. Hij vergelijkt het strafhof met de Amerikaanse militaire gevangenis op Cuba, Guantanamo Bay. De ICC, ICC is het Europese equivalent van het US-tribunal op Guantanamo Bay. De ICC is geen internationaal... De Minister van Justitie noemde de acties van de NAVO misdadig tegen de menselijkheid. Misdaden tegen de menselijkheid. Gisteren, de, gisteren vaardigde het internationaal strafhof in Den Haag een arrestatiebevel uit voor de Libische leider Gaddafi, zijn zoon Saif en het hoofd van de militaire inlichtingendienst. Muammar Gaddafi, in coördinatie met zijn inner circle, including Saif al-Islam Gaddafi, conceived and orchestrated a plan. Strafhof beschuldigt Gaddafi van misdaden tegen de menselijkheid in de eerste dagen van de opstand. Het strafhof geeft geen agenten om Gaddafi of militairen om hem op te pakken. Een arrestatie wordt pas waarschijnlijk als de opstandelingen Tripoli innemen. PVV-kamerlid Martin Bosma vindt dat er niet genoeg Nederlandstalige muziek op de radio te horen is. Bosma diende gisteren een motie in voor minimaal 35% Nederlandstalige muziek op Radio 2. Henk Wesbroek, zanger en Buma Stemmera, bestuurslid... denkt dat dat wel een erg bureaucratisch verhaal wordt. Als je het over de publieke omroep hebt... dan heb je het ook automatisch over een kwaliteitsnorm. Dat betekent, als je het doorzet, dat je ook naast de muziekpolitie... die al die zenders nu al hebben, wat ambtenaren zijn... die bepalen wat mooi en lelijk is, ook een taalpolitie moet gaan hebben. En dan zouden sommige van de liedjes die je net liet horen afvallen. Nou, niet alleen de publieke, maar alle omroepen zouden meer Nederlandse muziek moeten draaien, vindt Westbroek. Na drie dagen van verliezen vonden de aandelenbeurs in New York gisteren de weg omhoog weer. Bij sluiting van de handel noteerde de toonaangevende Dow Jones een negentiende hoge. Nasdaq won zelfs 1,3 procent. In Azië wordt alweer gehandeld. De Nikkei staat daar ook in de plus. Ruim 1 procent. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Dat kan via onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, we hoorden net een wetsvoorstel van de PVV, PVV voor meer Nederlandstalige muziek op Radio 2. Het zou op een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen rekenen. Op Radio 1 mogen we het lekker zelf allemaal bepalen. hoorde u met Is dit alles? 4 minuut 44. En als het goed is, komen wij op 100% Nederlandstalige muziek. <lacht> We willen starten met Kees Toering, zendercoördinator van Radio 2... om te vragen wat hij vindt van de plannen van de PVV. 16 minuten over 6. Wij gaan door naar Mark-Robin Visser. Um, Mark-Robin, jij bent in Gein al of niet? In Nieuwegein, Lara. Goedemorgen. Ja, ik dacht, ik ga maar eens even kijken hoe het hier, hoe het hier is... De, de mensen van het verpleeghuis dat uh, gisteren in brand stond, uh, zijn natuurlijk elders opgevangen. Maar ik moet toch, dacht ik, even beginnen op te kijken. Op de plek des Onheils. Uh, nou, het is hier nog heel rustig, maar gelukkig is er al wel iemand die hier gelukkig, mogen we wel zeggen, gisteren ook was. Of niet? Inderdaad, gelukkig wel, ja. Ja, ja. want er wordt hier naast het verzorgingshuis wordt, uh, nieuwbouw gepleegd... en u uh, werk, was hier gisteren aan het werk? Ja, exact. Wij zijn, uh, zitten zowel in de renovatie als in de nieuwbouw werkzaam. Ja, en wat gebeurde er gisteren? Uh, nou, ik was hier werkzaam, om, uh, begonnen om zeven uur... en uh, ineens, uh, het was rond acht uur in één keer, allemaal rookontwikkeling. We dachten, dat is ergens kortsluiting, dus uh, we gingen al kijken. En, uh, nou, het bleek dus meer aan de hand te zijn... En, in eerste instantie dacht ik meteen aan uh, jongensbrand naar buiten en ja. toen zagen we allemaal rookontwikkeling op het dak. We hebben daar een kleine opname van die we gisteren hebben gemaakt van mijn collega Matthijs Hotschop. Laten we daar even naar luisteren. oudere meneer zit onder een dik dekbed in zijn hemd in de rolstoel en wordt dan door een buschauffeur en een vrijwilliger de bus ingeteeld. Bijzonder onhandig en lastig karweitje, maar uh, het is niet anders. Af en aan hè? Af en aan.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 Ja, die zwarte rook. En wat ik dus begrepen heb... maar ik was er dus zelf niet bij, die kwam daar dus achter het gebouw uit. En toen zijn jullie er eigenlijk ingeklommen. Ja, wij zijn er allemaal ingeklommen. Met, met hoeveel waren jullie hier gisteren? Een man of twintig, denk ik. Zeker wel. Ja, ja. Via het dak de trap op. En werd er geroepen om hulp? Of hoe, hoe... Ja, ja, dat was allemaal schreeuwen van Jongens, kom helpen, helpen, helpen. Mensen die werden eruit gehaald door de brandweer. Het bed en al, wij de mensen van het bed af tillen, over de balustrade heen, via het dak...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 Helemaal ja. zwart van de rook en uh, toch lichte brandwonden. Zwart van de rook? Ja, zwart van de rook. In het, in het gezicht? In het gezicht vooral, ja. Zeker. Ja. Je vraagt je toch af wat er gebeurd zou zijn als jullie hier niet aan het bouwen waren gisteren? Ja, dat denk je op dat moment niet aan. Later ga je er wel aan denken van ja, wat zou er gebeurd zijn als wij daar niet waren geweest. Want die mensen kunnen niet natuurlijk zo snel mogelijk naar beneden met z'n allen. Die mensen waren allemaal bedlegerig? Allemaal die bedlegerig, ja. Ja. Het, uh, het verzorgingshuis is nu leeg. De 150 bewoners zijn elders uh, ondergebracht. We hebben gehoord dat er negen uh, mensen zwaar gewond zijn, waarvan er vijf uh, in levensgevaar uh, verkeren. We weten niet hoe het op dit moment met, uh, met hen is. Jullie gaan hier nu gewoon weer bouwen. Ja. Ik ga eens even kijken hoe het met die mensen is. Heeft u nog vragen aan hen? Nou, ik hoop dat het allemaal wel, uh, wel goed gaat. Want er schijnen wel een aantal mensen, geloof ik, uh, kritiek te liggen. Dus ja. uh, het is wel te hopen dat die. Uh... Er wel weer bovenop komen Hebben jullie er zelf gisteren nog over gesproken of ja, nazorg gehad? Zeker, zeker, zeker, met z'n zeker er al even over gehad hoe het allemaal uh, gegaan is met elkaar. Er zijn een paar jongens afgevoerd voor zekerheid naar het, af, naar het uh, ziekenhuis. In verband met uh, problemen met ademhaling. Ja. Ja, en op een gegeven moment zijn alle chefs natuurlijk van de bedrijven bij elkaar gekomen. En gezegd, jongens, ga maar naar huis, want het uh, heeft op dit uh, een, uh, manier uh, geen nee. zin. Nee. Dus. Ja. En nu? Kunt u er nu weer tegen? Ja, je, moet er toch, je bent er wel eventjes nog wel even mee bezig. Het zit nog wel uh, in je hoofd, ja. het, uh, je ziet het nog wel even voor je. Het is nog wel even. Uh, sterk te doen, maar kalm aan vandaag gaan we zeker. Het is doen. ook veel te warm trouwens om ja, hard te werken. Dat, dat zeer zeker. Oké, okay. dank u wel. Dank u. Mark Robin Visser uh, bekijkt wat de gevolgen zijn. voor de bewoners en medewerkers van Verpleeghuis De Gijnsehof. Hof. Later meer van. Tien voor half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio in journaal Zelf een huis bouwen. Voor veel mensen is dat een droom kavel kopen en dan een huis ontwerpen, helemaal naar eigen inzicht. Landelijk is één op de zeven bouwvergunningen inmiddels voor eigenbouw. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging naar de Harnaspolder in Delft, waar particulieren zelf hun bedachte huis ook kunnen bouwen. Ja, mooi hè, zo'n maquette met allemaal huisjes, boompjes. Sander Berkhout, projectmanager, want mensen kunnen hier een kavel kopen en zelf een huis gaan bouwen.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 Ja, ja. Roens Rutteijzer hield alleen maar zijn microfoon vast. Um, niemand heeft gezegd dat het makkelijk was... maar het is voor veel mensen wel een dromen die ook kan uitkomen. Zelf een huis bouwen. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Het vrouwentoernooi van Wimbledon... beleefde gisteren een dag met grote verrassingen. De zusjes Williams en de op nummer 1 geplaatste Caroline Wozniacki... vlogen er allemaal uit. Bij de mannen waren er eigenlijk nauwelijks verrassende uitslagen. Toch had Rafael Nadal wel wat moeite met Juan Martín Del Potro.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 Wint hij van Juan, Martín, Del Potro. De Argentijn is echt helemaal terug. Maar net niet fit genoeg qua conditie, qua uithoudingsvermogen. Na nou, die lange rallies tegen Nadal. Nadal ongelooflijk bij met deze triomf. Behalve Nadal ging ook Roger Federer in vier sets naar de kwartfinale. Weinig problemen hadden Djokovic, Tomic, Tsonga, Murray en Fish. En Feliciano Lopez is de achtste kwartfinalist. Ineens is het erg onzeker geworden of trainer John van den Brom... inderdaad ADO Den Haag zal inruilen voor Vitesse. De overgang leek eind vorige week vrijwel rond. Maar de clubs komen er niet uit. Van den Brom heeft in Den Haag nog een contract voor een jaar. Haagse directeur Matthijs Manners schetst de situatie. John heeft een gesprek gehad met Vitesse. Vitesse heeft zich afgelopen vrijdag...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 Uh, om, om, om uh, John los te weken van, uh, van Aden Den Haag. Dan naar uh, Mohamed Allag, die wordt technisch manager bij de KNVB. Een Voorganger heeft hij niet, want hij is de eerste in deze functie. Allag stopte kort geleden als directeur voetbalzaken van RKC Waalwijk. Daarvoor werkte hij in de leiding van VVV Venlo en hij zat ook bij FC Twente. Directeur betaalt voetbal, Bert van Oostveen van de KNVB... legt uit wat Allag nou precies gaat doen.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 Ja, dat zat nog een opmerkelijke terugkeer. Want Gerald Sibon komt nog een keer terug bij Heerenveen. 37-jarige aanvaller speelde tot 2010 in twee periodes voor de Friese club. Maar leek vorig jaar overbodig geworden. Toen vertrok hij naar Melbourne Heart in Australië. Inmiddels is hij weer wel weer welkom bij Heerenveen, bij trainer Ron Jans. En het tekent voor één seizoen. Radio 1, het NOS-journaal. Het is... Half Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Staatssecretaris Zijlstra blijft bij zijn bezuinigingsplannen voor de cultuursector. In de Tweede Kamer wees hij gisteravond diverse voorstellen af om de bezuinigingen te verzachten. Zijlstra wil 200 miljoen minder uitgeven aan cultuur. De vakbonden hebben opgeroepen vandaag en morgen het openbare leven in Griekenland plat te leggen. De bonden willen dat het parlement tegen het bezuinigingspakket van de regering stemt. En die bezuinigingen zijn nodig om nog geld te krijgen van de EU en het IMF. De topman van de Afghaanse centrale bank is naar Amerika gevlucht. Hij zegt dat zijn leven in gevaar is omdat hij hooggeplaatste Afghanen... in verband heeft gebracht met het schandaal rond de Kabul Bank. De grootste particuliere bank van Afghanistan... ging vorig jaar door dubieuze praktijken bijna failliet. En vanaf het middaguur rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling... in verband met mogelijk zware onweersbuien. Die worden in de loop van de middag verwacht. Passagiers moeten volgens de NS rekening houden met vertragingen... en extra overstappen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De warmte moeten we vandaag bekopen met onweersbuien. Maar voordat de buien toeslaan wordt het eerst nog tropisch warm in Nederland. De dag begint met redelijk veel zonneschijn... en een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de loop van de ochtend moet het westen al met onweersbuien rekening houden. De temperatuur loopt gestaag op naar zo'n 32 tot 34 graden in het binnenland. Later vanmiddag en vanavond krijgt het hele land met zware onweersbuien te maken. Bij de buien is er kans op zware windstoten, hagel en lokaal wateroverlast. Al met al een situatie om te degen rekening mee te houden komende nacht verplaatst de buien zich naar het oosten en zullen uiteindelijk het land verlaten. De wind draait geleidelijk naar het westen en daarmee wordt de warme lucht naar Duitsland afgevoerd. Morgen is het dan compleet ander weer met veel lagere temperaturen. Mogelijk in de ochtend in het oosten nog een bui. In de rest van het land is het droog en zonnig. ANB-verkeersinformatie. Ah, nee, fieden staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer. A7, Hoorn richting Zaandam voor de afrit Weidewormer 4. Op de A50 Arnhem richting Os, Daar staat tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk 5 kilometer fieden. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Den Bosch kan beter ombreiden. Rijd dan om via Tiel over de A15 en de a 2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 Of 7 geweest. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet NOS.nl of Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. Kamermeerderheid van VVD, CDA en PVV steunt de bezuinigingen van 200 miljoen euro op cultuur. Deze partijen willen nog wel een paar aanpassingen, berichten we gisterochtend al over. Moet wat geld komen voor de regionale orkesten en voor het theatergezelschap Triater uit Friesland. Maar staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra ziet niets in deze voorstellen. Want volgens hem deugt de financiële onderbouwing van de coalitiepartijen niet.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 Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur, maar boer, sprak met hem. En de woorden waar zelf op doelt hebben op, betrekking op de protesten van afgelopen weekend. Daar is hij onder andere vergeleken met de Duitse SS Adolf Eichmann. En dat is niet leuk. Dan naar Amerika. Ze is de favoriet van de Amerikaanse Tea Party beweging. Wordt ook gezien als een serieuze versie van Sarah Palin. Michelle Bachmann. En nu heeft ze zich officieel kandidaat gesteld om de republikeinse nominatie voor het presidentschap binnen te halen.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 I am here today in Waterloo, Iowa to announce we can win in 2012 and we will win. Optimistische Michael Backman die behalve door haar kandidaatstellingen ook vanwege een pijnlijke vergissing, ze deed er nog een blunder bij, veel media-aandacht kreeg in de Verenigde Staten. In een televisie-interview zei ze namelijk het volgende. Wat ik wil dat ze weten is dat like John Wayne uit Waterloo, Iowa, dat is kind of soort geest that ik ook heb. Ja, volgens Backman komt western legende en filmheld John Wayne net als haar uit het plaatsje Waterloo. Zijn geest leeft ook in mij, zegt Backman. Maar wat blijkt, John Wayne komt heel erg anders vandaan. En deze John Wayne uit Waterloo is een plaatselijke seriemoordenaar met meer dan 30 <laughs> moorden op zijn geweten. Zijn geest leeft Oeps. ook in mij. Nou, tien minuten over half zeven is het. 148 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft. Dat wordt ieder jaar op 1 juli gevierd. Een deel van de Surinaamse gemeenschap wil er wel langer bij stilstaan. Daarom worden in Amsterdam en Utrecht ketikoti-tafels georganiseerd. Een diner met verhalen en liederen over de slavernij. Gisteren was de eerste bijeenkomst in Amsterdam. Goedenavond, dames en heren, kinderen. Welkom in deze grote ketikoti-tafel. Ta we gaan onze voorouders eren vanavond. Ik spreek een klein beetje water voor de voorouders. Er wordt gegeten en ik zit aan tafel bij Stuart Rahan. Hij schrijft ook voor De Ware Tijd, een Surinaamse krant. Wij zijn dus collega's met één belangrijk verschil. Voor u is dit een herdenking van uw voorouders. Hoe belangrijk is het dat ik hier ook ben? Ik denk zelfs belangrijker nog, omdat Nederlanders zo'n beetje de aanzichters geweest zijn. De Nederlanders waren de grootste slavenhandelaren toen de tijd. In Engeland was het afgeschaft. En Nederland ging gewoon keihard door. Vijftig jaar later pas hebben ze die slavenhandel ook afgeschaft. Veel later inderdaad dan andere Europese landen. Een gidsparte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Zijn er nog verhalen die u gehoord heeft vroeger als kind? Nee. Maar er zijn wel zaken die herinneren aan die periode. Bijvoorbeeld een strafmaatregel, de Spaanse Bok. Een heel pijnlijke uh, afstraffing. Dat is uh, dat je met je handen op je rug. Uh, ...vastgebonden wordt en naar andere toe in je knieholte tussen je armen en je knieholte... ...dat een stok gestoken wordt en dan een uh, afranseling krijgt. Dat, en iemand... dat werd jullie als kind? Ja, dat werd ons als kind verteld. En soms uh, werden wij daarmee uh, ja, bedreigd eigenlijk van... ...hé, hey, uh, pas op, uh, als je nog zo ondeugend bent of uh, nog erger de dingen uithoudt... ...dat dat je ook gaat overkomen. <tied> de Hippie. Smerina Smerina, eerste, Jenna heeft een lied geschreven, speciaal voor deze avond. Ja. Zo belangrijk vindt u het kennelijk. Ja, het is heel belangrijk. En voor mij, sowieso, omdat ik. Ik stam ook af van mensen die tot slaaf gemaakt waren. En, uh, en het, is, het is onderdeel van mijn cultuur en mijn historie. Ja. De avond is georganiseerd door Mercedes-Zandwijken. De bedoeling is dat dit een nieuwe traditie gaat worden in Nederland. Het is pas voor de derde keer dat jullie dit doen. Waarom is dat zo belangrijk? We hebben toch al 1 juli, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Nou, omdat ik gemerkt heb dat uh, uh, de behoefte is uh, uh, onder een bepaald deel van de Surinaams gemeenschap om het verhaal van het, het verdriet en het pijn over hun geschiedenis te delen met witte Nederlanders. Je, je hoort heel vaak van... Uh, uh, Nederlandse mensen, dat uh, ja, ja, valt mij er niet meer lastig. Uh, dat waren mijn voorouders. En dat willen we ook niet. We willen de mensen er ook niet meer lastig vallen. Maar we willen wel samen met hen op 1 juli stilstaan. Bij het gezamenlijk verleden. Net zoals wij ook samen met iedereen stilstaan. Op 4 en 5 mei met de Nederlandse gemeenschap. Ja, waarom? De Katie Cote avond Gisteren in Amsterdam in een verslag van Colette van Une. Immigratie van uh, Australië. Was dat nou een kolonisatie of gewoon een vijandige invasie voor eigen gewin? Voor de aboriginals in Australië is het duidelijk. Hoor u zo meer over. Is de verkeersinformatie bij de ANWB. Wijnom Zwaan. Ja, toch wel twee problemen op de weg. Op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat voor het knooppunt Ewijk wijk Zes kilometer stil. Is daar een, een container van een vrachtwagen losgeschoten. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via Tiel. De A15. En de A67. Venlo richting Eindhoven. Bij Gelderland. Op drie kilometer file door een gestrande vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. En dan hebben ze Wijnand vanochtend in ieder geval het weer nog mee. Dat wordt ja. uh, anders later vandaag. Ja, later vandaag vallen er inderdaad flinke buien. Nou goed, dat hebben we inmiddels gehoord. Maar, dus even afwachten wat dat gaat betekenen voor het verkeer. Ja, valt moeilijk iets over te zeggen. Want, uh, ja, het tijdstip is nog niet duidelijk. Hou in ieder geval de berichten goed in de gaten. En, uh, uh, nou ja, voorlopig verwachten we in ieder geval vanmiddag wel extra problemen op de weg. Maar dat valt nu nog weinig over te zeggen. Ja. En de ochtendspits, normaal? Ja, normale ochtendspits. Gisteren verliep hij eigenlijk wat rustiger dan gebruikelijk. Nu ook heel weinig uh, problemen wat dat er gaat. Uh, alleen, uh, ja, de vrachtwagens op de A50 en de A50. Moeten 67 moet we in de gaten houden. Mijn ontstaan, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. En het goede antwoord is. Een invasie. Zo zal vanaf nu de komst van de Europeanen naar Australië worden genoemd. De Australische regering zal voortaan in haar officiële stukken deze term gebruiken. Voor de oorspronkelijke bewoners, de Aboriginals, is dit een belangrijke stap. Daar gaan we het over hebben met onze correspondent Robert Portier. Robert, um, dat is negatief, hè? Het woord invasie. Waarom. Uh, besluiten ze tot deze stap. Robert, als het goed is, zit jij nu, bij je aan de lijn? Heb jij, hoor jij ons of niet? Nee, volgens mij hoort Robert Portier ons niet. Maar we gaan het zo nog even proberen. Eerst maar eens even naar uh, Nieuwegein. Ja, Mark Robin Visser uh, is daar uh, naar in Nieuwegein. Daar was hij vanochtend vroeg al, Mark Robin, uh, met een bouwvakker... die gisteren erg druk is geweest met de evacuatie van dat zorgcentrum... dat daar is afgebrand. Waar ben je nu? Ja, ik ben, ik ben even een klein stukje verderop gegaan. Dat was natuurlijk toch wel een schokkend verhaal van die man. Die ja. uh, vertelde dat hij toch echt mensen eruit haalde... die uh, helemaal rook in hun gezicht hadden ook en zo. Dat, was, uh, dat was allemaal niet prettig. Ik ben even een stukje verderop. Ik ben naar Utrecht gegaan. Een dikke tien minuten uh, rijden naar een ander verzorgingshuis... waar meneer Leijderits uh, uh, lid van de Raad van Bestuur is. En Meneer Leijderitz, die hoorde het verhaal ook op, de, op het nieuws van de brand? Ja, wij horen gisterochtend vroeg de, het nieuws dat er brand was in Gein. En toen hebben we eigenlijk direct contact opgenomen met uh, Zorgspectrum. Dat is het verzorgingshuis in Nieuwegein? Dat, dat is ja. de stichting uh, waaronder het verzorgingsverpleeghuis is het uh, ondervalt. En toen hebben wij gezegd van als er hulp nodig is dan, uh, dan zijn wij er klaar voor. Dus u hebt spontaan hulp geboden? Ja, wij... Net zoals die uh, bouwvakkers in Nieuwegein eigenlijk? Klopt, klopt, klopt. Nou ja, wij kennen de bestuurders van, uh, van Zorgspectrum ook goed... En, uh, maar nog... u dacht meteen van nou dat zou nog wel eens van pas kunnen komen? Nou inderdaad, het is natuurlijk uh, altijd heel erg spannend als er brand is in een uh, dergelijke instelling. Ja. Dan weet je dat, het, uh, dat er uh, hulp geboden moet gaan worden. Ja. Ja. En u dacht het is een kleine tien minuten rijden, misschien dat we hier mensen tijdelijk kon, kunnen onderbrengen? Ja, ja precies. Het is hier, uh, we zitten aan de rand van Utrecht en even over de sporen of over de snelweg, daar ligt Nieuwegein. Ja. En hoe ging dat toen verder gisteren? Nou, wij werden dus al vrij snel uh, gebeld met de vraag... kunnen jullie opvang regelen en toen uh, heeft... Uh... Wist u toen om hoeveel mensen het ging? Nou, dat was, was in eerste instantie de vraag voor 20 mensen. En toen hebben we eigenlijk snel uh, hier op locatie Albert van Koningsbrugge... is er actie ondernomen om, uh, ja, om capaciteit vrij te maken. Want we hebben niet zomaar 20 bedden vrij. Dus de, de manager van deze locatie is direct aan de slag gegaan... en heeft de dagbehandeling die normaal gebruikt wordt voor mensen overdag, uh, vrijgemaakt om ja, daar twintig bedden te plaatsen. Heeft u dat nou allemaal ad hoc gedaan of zijn daar plannen voor? Zijn daar boeken ja, blauwdrukken voor? Da daar zijn natuurlijk plannen voor, maar uh, je moet gewoon gaan handelen. U ah, bent en gisteren gewoon aan de slag gegaan? We zijn, we zijn direct aan de slag gegaan, gekeken waar is er ruimte, waar kunnen we snel... Uh, uh, ruimte maken om twintig uh, mensen op te vangen. Dus terwijl, uh, verderop meneer Van der Heuvel, die ik vanmorgen sprak... die, die, die bewoners over matrassen en met uh, allerlei takels en toestanden uit het gebouw... aan het halen, was, was u de dagbehandeling aan het leeghalen hier. Ja, precies, precies. Zo gaat dat dan dus? Ja, exact. Zo ging het. En het ging dus ook echt om mensen die zelf, hè, die bewoners... die zelf fysiek eigenlijk niets konden doen. Nee, dat zijn allemaal... Moet zichzelf als... niet redden, laat ik het zo zeggen. Nee, dat klopt. Dat zijn, dat zijn allemaal hulpbehoevende ouderen. Die, en dat wist u ook? Dat wisten wij ook, ja. ja het zijn mensen die in een verpleeghuis verblijven en die, zijn altijd, ja, die hebben zware, zware zorg nodig. Ja. Ja. Dus wij wisten waar we, waar we voor stonden. En nou, er is hier direct uh, heel adequaat uh, ingezet. Nou, u bent hier speciaal nu uh, voor mij ook uh, vroeg naartoe gekomen. Hartelijk dank daarvoor. We gaan zo maar eens kijken hoe het met de mensen gaat. Ja, ik ben heel benieuwd hoe de nacht uh, verlopen is. Ja, want... Wat voor mensen heeft u hier, uh, is dat een bepaalde categorie? Dit is, dit is inderdaad ook een verpleeghuis. Uh, daar verblijven mensen met, uh, met zware zorg, complexe zorg. Ja. Wij gaan naar binnen en dan gaan we eens kijken hoe, de, hoe het met de mensen gaat. Ja, ik ben heel benieuwd. Tot straks. Maar Robin Visser, nu in Utrecht in een van die uh, andere verzorgingshuizen... waar de mensen uit Nieuwegein worden opgevangen. Inmiddels weet ik dat onze correspondent in Australië, Robert Portier... ons wel hoort, toch Robert? Dat klopt. Goedemorgen. Eh, oh, goedemorgen. Wij gaan het hebben over, eh, we konden dat net al eventjes aan... het woord invasie, want dat is wat de Australische regering voortaan zal gebruiken... in al haar officiële stukken over de komst van de Europeanen naar Australië. En dat is toch wel bijzonder, want ja, het woord invasie is niet bepaald positief. Nee, is bepaald niet positief. Het is een stuk negatiever dan het woord... European settlement, eh, vestiging of kolonisatie, wat normaal wordt gebruikt in de teksten...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 En dus is het in vervolg zo dat uh, men vindt dat de Europese ontwikkeling een invasie is. Goed, nou ja, het is toch een uh, bijzondere stap. Uh, Robert sportier onze correspondent in Australië, over dus de invasie van uh, immigranten. Het wordt nu zo genoemd. Het NOS Radio 1-journaal, De Ochtendkranten. Er is geen hoop meer voor de kunst. Dat is de kop in de Volkskrant vanochtend. De kunstensector moet definitief op de schop. Men dus dreigt er opheffing van een groot aantal instellingen. Anderhalf jaar is niet genoeg om eigen inkomsten binnen te halen... voorspelt de krant. Bovendien wacht het kabinet tot Prinsjesdag... met een serie fiscale maatregelen... die het ondernemerschap en de geefcultuur in de kunstsector... zouden kunnen stimuleren. Potentiële donors en sponsors zullen tot die tijd geen geld geven... en dat terwijl de tijd voor de kunstinstellingen dringt. Dan naar de Telegraaf. Het doek moet vallen voor het KNMI. Dat vindt de VVD, zo meldt de krant. De partij beticht het Weerinstituut van Klimaatpartijdigheid. Volgens VVD-Kamerlid René Leegte loopt het KNMI te veel aan de leiband van CO2-critici. 80% van de wetenschappers van het KNMI is integer, maar 20% is niet onafhankelijk, al dus Leegte. Het Kamerlid pleit ervoor om bepaalde taken die het KNMI uitvoert voortaan uit te besteden. Leegte denkt daarbij aan klimaatonderzoek en het weeralarm. Meteoconsulten of universiteiten zouden dat over kunnen nemen als ze maar onafhankelijk zijn, zegt hij. Politiekorpsen houden minder verkeers- en alcoholcontroles omdat er een groot tekort aan politievrijwilligers is, dat schrijft het AD. Door het gebrek aan deze mensen zijn er ook problemen met de bezetting bij bijvoorbeeld evenementen. Agenten en burgers kunnen in gevaar komen doordat er onvoldoende personeel is. zeggen politievakbonden ACP en de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers in die krant. En ze trekken dus aan de bel. De tekorten zijn volgens hen vooral de schuld van de politie zelf. Enkele korpsen werven langer niet meer andere mondjesmaat... of op de helemaal verkeerde manier. Er zijn nu zo'n 1600 vrijwilligers beschikbaar... en dat zouden er volgens politierichtlijnen 5000 moeten zijn. Voor het eerst in jaren is er in Nederland minder legaal gegokt, dat meldt het FD. De inkomsten van de staat zijn daardoor het afgelopen jaar met 10 miljoen euro teruggelopen. Kijk dat cijfers van de vijf organisaties bij wie legaal kansspelen gespeeld mogen worden... zoals bijvoorbeeld Holland Casino, de Staatsloterij en de Lotto. De daling komt vooral door de teruglopende omzetten bij Holland Casino en de Staatsloterij. Volgens Holland Casino komt het door het rookverbod en de recessie. Online gokken zou geen oorzaak zijn van de dalende inkomsten. Australië lijkt er serieus rekening mee te houden... vroeg of laat te worden binnengevallen door China. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Minister van Defensie, Steven Smith... wil in het Noordwesten een permanente troepenmacht opbouwen. In de staat West-Australië bevindt zich voor honderden jaren... aan bruinkool, uranium, goud en zilver. Australië vaart daar wel bij. De mijnbouwindustrie noteerde vorig jaar... een omzet van meer dan 100 miljard dollar. En de rekken zijn er nog lang niet uit. China is verreweg de grootste klant... Het land is hard op weg uit te groeien tot werelds grootste markteconomie... en kan Australische grondstoffen heel goed gebruiken. In politieke kringen groeien de zorgen, want China begint niet alleen in economisch... maar ook in militair opzicht flink aan invloed te winnen. Hoewel er volgens de Chinezen geen reden tot ongerustheid is... neemt minister Smith van Defensie liever het zekere voor het onzekere... met dus een permanente troepenmacht. Kilo knallen... Dat is uit, constateert de pers. Na jarenlang stunten adverteren de supermarkten veel minder met goedkoop vlees... en plaatsen ze de kiloknallers minder prominent in de schappen. Dat stunten is volgens de krant besmet geraakt door acties van vorig jaar van wakker Betekent niet dat er nu alleen nog maar biologisch vlees in de schappen ligt van de supermarkten? De winkelbedrijven stappen van kiloknallervlees over op zogeheten tussensegmentvlees. Dat klinkt goed, hè? Het vlees krijgt sterren van de dierenbescherming. Varkens met één ster hebben meer afleiding en bewegingsruimte dan varkens zonder ster. Uh, maar ze hebben het weer slechter dan de drie sterren varkens. Die zijn bedoeld voor biologisch vlees. Ja, en op alle kranten voorpagina's, met name dan AD en Telegraaf, uh, foto's van het mooie weer. 33 graden, fotoreportages en hier in de Telegraaf. Ontblote meisjes in de vijver voor het Rijksmuseum. Ja, achter het Rijksmuseum. dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar ja. in België. Levert het dat grote problemen op, dat prachtige weer. Want het was één grote chaos op het spoor. Mensen zaten vast in treinen, daar gaan we het zo over hebben. Nog één berichtje um, in de Telegraaf, want uh, roken maakt dommer. Het regelmatig opsteken van een sigaret tast de hersenen aan. Pas als iemand twintig jaar gestopt is... functioneren de hersenen weer hetzelfde als bij mensen die niet roken. Blijkt allemaal uit onderzoek van het UMC Sint-Radboud in Nijmegen. kleine beschadigingen in de hersenen herstellen erg langzaam... maar na een lange tijd zijn ze verdwenen. Maar ik ben je ook al dommer als je begint. Ja, dat is een hele goede. Ja, okay. <laughs> Meer over die chaos op het spoorlaan, zei het al. Na zeven uur. En dan hebben we het ook over Britse criminelen. Die wijken nog altijd uit naar Amsterdam. Het is de politie daar een zorg en we gaan er met de politie over praten. Mark Robin Visser, u hoorde hem eerder vanochtend, is in Utrecht... en ook later weer in Nieuwegein over de gevolgen van de brand in dat zorgcentrum. Mensen worden daar opgevangen en lijken toch ook wel heel veel geluk te hebben gehad. Hij spreekt de slachtoffers en mensen die ze uit de gebouwen hebben gered.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 Mediabureau met verstand van zaken, svbmedia.nl. Dit is Radio 1.